En we gaan nog even door. Deze week ook supergoedkoop bij Lidl. Een XXL pak all-in-one vaatas tabletten. 66 stuks voor maar 3,53. Lidl, je verdient het. Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit op kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Nou nog eentje dan. Deze week extra goedkoop bij Lidl. Een megabak blauwe bessen. 400 gram voor maar 2,79. Lidl, je verdient het.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 Het Q Music News van 10 uur door Nu.nl. Met Fien Vermeulen. Goedemorgen, na veel gedoe op de A2 zijn de problemen ieder moment weer opgelost. Nog een kwartiertje en dan is de weg bij Everdingen waarschijnlijk weer helemaal vrij verwacht Rijkswaterstaat. De weg was sinds vannacht een tijd dicht en dat kwam omdat er een asfaltmolen stuk ging... die juist werd gebruikt voor reparatiewerkzaamheden. Rijkswaterstaat riep vanochtend de mensen op daarom niet de auto te pakken richting Utrecht... maar als het goed is kun je zo weer doorrijden op de A2. De nieuwe organisatie Integere Sport Nederland... moet ook strenger seksueel wangedrag gaan aanpakken. Dat zegt de regeringscommissie, die gaat over zulk grensoverschrijdend gedrag. Volgens haar moet er meer gebeuren om seksueel wangedrag te voorkomen... Integere Sport Nederland vervangt straks onder meer de dopingautoriteit. De Amerikaanse president Donald Trump die komt vandaag later aan in Davos. Zijn vliegtuig kreeg vlak na vertrek technische problemen. Waardoor de Amerikaanse president meteen weer moest omkeren. Inmiddels is hij overgestapt, maar hij is dus wel drie uur later op de wereldtop in Zwitserland. Door de problemen is het nog niet duidelijk of Trump ook gaat speechen. Iedereen wil weten wat hij nou vanmiddag toch te zeggen heeft. En dan vooral over Groenland. Trump wil dat eiland overnemen, maar Europa is daar veld tegen. En de Nederlandse misdaadserie Amsterdam Empire is een hit op Netflix. De serie met Famke Jansen is vorig jaar ruim 8 miljoen keer bekeken... en daarmee is het de succesvolste Nederlandse productie... van het afgelopen half jaar. Dat laat Netflix weten. In 42 landen haalde de reeks de top 10. Het weer dan nog van plaza op steeds meer plekken. Droog, straks af en toe ook wat zon. Het wordt maximaal 9 graden. Morgen begint zonnig, later weer regen en dan wordt het net zo warm. Op dit moment staan er 13 files. Meld Flitsmeister. 2 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Del en Everdingen, 10 kilometer vertraging is daar een uur. En de A27 bij richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 14 km vertraging 35 minuten. En één snelheidscontrole op de A6 van Lelystad naar Muidenberg. Controle bij 72,7. Woensdagochtend. Ben je erbij vandaag? En ben je droog op je werk aangekomen? Of ben je een beetje nat geregend? Of ben je misschien thuis aan de slag? Zit je lekker warm in je cabine? Of sta je te bikkelen door weer een wind op de bouw? Laat het weten, uh, klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik zo terug. Welcome to the one and only, the original. Dit is het uur. Beno Barreveld. Wil je zo Milk and Sugar en Vaya dios met Hey Na Na? Of WTF met DaBob? Stem nu in de Q-app of op Qmusic.nl. Q-Music is proud to be fout. Maar het Foutuur begint met Guus Meewen, ze en de Hier! Oh. Oh.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 Keer. Het, het, het, het dus om de bellen blikste de regen meters bieren, voor de stoppen verzuiken als enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugels, zulke tijd komt nooit te Zijn werk doet, leven gaat zoals het gaat Maar zorg dat je erbij bent, dat je weet dat je bestaat Laat de vreugde vuren branden, doe het onrecht in de wand. Geniet met volle teugel, pluk de dag zoveel je kan Het donderderder, het met het spieren. Het wordt te stompen of verzuipen, dat is de enige manier Om de juiste koers te varen met.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 In het foutuur. Het is 13 over 10 op woensdagochtend. Ja ja, Menno, daar zijn we weer bij jouw show net als vorige keer. Hey. Goedemorgen, goedemorgen, Benno. goeiemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, Goeiemorgen, Goedemorgen, goedemorgen. Menno. Menno. Menno. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Elise Hofman. Die zegt ingeklokt, lekker weer pakketjes bezorgen vandaag. Uh, Larissa, die zegt lekker aan het opereren met een foto erbij. Mondkapje op, haarkapje, mooie wimpers. Uh, Lammert die zegt ik klok me in vanuit de vrachtwagen met 35.000 wij achter mijn rug. Succes! Uh, ik klok in, ik mag lekker mensen blij maken met een boeketje vandaag. Dat is Tim van Linsteen en Davy Berendong. Goedemorgen. Goedemorgen. Of moeten we het goed weglaten? Nee, altijd een goede morgen. Altijd. <laughs> Heel goed, lekker positief. Wat, uh, jij moest uh, vandaag naar een klus toe en de oorspronkelijke ja. reistijd was 1 uur en 10 minuten. En hoe lang ben je onderweg geweest? Uh, nog net geen vier uur. Nog net geen vier uur, je bent erg net. Ja, ik ben erg net, ja. Oké, okay. en uh, wat, uh, wat voor klus moet je doen dan? Uh, vloewarming. ik doe vloewarming infrezen. Dus ja. op zich niet zo'n hele grote klus, maar ja, langer onderweg dan de klus zelf. Ja, want hoe lang ga je nu bezig zijn met het infrezen, denk je? Uh, alles bij elkaar, denk ik een uurtje of drie. oh zo kort? Ja, ja, ja, ja, da. dan gaat het vrij snel. Nou, dus dan da, hoop ik voor je dat het terugweg gewoon één uur en tien minuten duurt. Of ja, niet ik weer vier uur. Nee. Ah, maar uh, succes vandaag. Dank voor je inklok. Ja, dankjewel. Ik stuur je mijn koffiecup op. Dat is goed. Leuk. Ja, en uh, voordat we oppakken, nog één ding. Een fijne dag. Fijne dag. Ja, way Chuck Kingston. Yo, too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. And you say it's over.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 I shut my mind You are to get dick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 Zoicidal, zo ouwe so. Oh, foute uurtje! Lekker! Woo! Q Music is proud to be fout. Dit is het foute uur. With Q Music. It's Faudrier Q Music. If you change your mind, chance on the first thing, me. I'm still You chance on me. If you need me. Let me know, gonna be around. If you can chance on me. You me. You can me. You can chance You En take a chance on me, het foute uur. De voorleesdagen zijn begonnen. Ik heb zo een battle tussen twee liedjes met prachtige verhalen die ik ga voorlezen. Maar eerst uh, moet de volgende battle voor het foute uur er even afgerond worden. Wil je zo Daddy DJ? Met Daddy DJ. Daddy DJ me me so thinking... Of ga je voor accent met Kylie?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 De dag is regenachtig begonnen, maar op steeds meer plekken is het droog. De zon gaat zelfs af en toe schijnen vandaag. Maximaal 9 graden in het foutuur, zomaar in Daddy DJ met Daddy DJ. Maar eerst de verkeersinformatie van Flitsma is: 8 files op dit moment. 3 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A2 van Den Bos naar Utrecht, tussen de martinus nijhofbrug en Geldermalsen, 6 kilometer vertraging, 22 minuten. De A2 van Den Bos naar Utrecht, tussen Lingenbrug en Everdingen, 7 kilometer vertraging is daar nog drie kwartier. En de A27 ben je daar richting Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond. 7 kilometer, vertraging 19 minuten. Q-Music, Menno Barenveld. Oeh, 99 Loofballons tegenover Sweet Child of Mine. Q-Sounds battle with you. Daddy DJ, please take me to the party. And let me dance along until the lights are on. Daddy Dit is het Foute Uur. leesdaag, die zijn vandaag begonnen. Dus ik heb hier twee liedjes waarin een prachtig verhaal wordt verteld en die ga ik voorlezen. Welk verhaal wil je zo meteen horen? Het prachtige verhaal van drie dames die in een supermarkt werken. Ja, of ze het er echt naar zin hebben is niet helemaal duidelijk, maar ze doen hun werk, ze wonen nog thuis en krijgen een huisarrest. En af en toe dan doen ze een klein drankje in de Trojan Horse of in de Upstairs en Mill. En er is één rode draad in hun leven. En dat is Ricardo. Ja, dit is keus 1. Ja, en daar tegenover heb ik uh, dit verhaal over een dame die in een zonnig sprookje terechtkomt. In een heerlijk land waar ze heen gegaan is. En wat hoorde ze? Is het gitaarmuziek? Midden in de nacht? Ze komt terecht op een groot feest en daar stond hij en danste ze samen de Roemba. En zo is het allemaal begonnen en ze wilden nooit meer weg. Nou, welke wil je zo horen? De Vliegende Pandas met Houdoe... op de zangeres zonder naam met Mexico. Klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. En het nummer met de meeste stemmen hoor je zo...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 Dinsdag. Hey, waarom had ik eigenlijk huisarrest? Nou, vorige week had ik het toch laat sandwichen door Jean-Pierre en Ricardo. Komt ons dus man net weer lopen meteen die grote bek van. Het is geen hotel hier, dat doet ik maar ergens anders. Wat een bijna aan wijf, man. Je moet gewoon zeggen of ik me nou door twee of door vijf van laat nemen. Dat moet ik zeker zelf weten. Daar heb je ook niet voor nodig. Ik ben mijn kant zestien. Spaart u ook zegeltjes? Bonus op of helemaal? Geld opnemen, een tasje kast 35 cent. Hallo, hallo, hallo. Het is wel woensdag. Haha, de week is weer door midden. Het is wel donderdag. Wat ga ik jij maken? Een avond doen? Dan bedenk ik jij naar de Trojan horse, natuurlijk. Ah, oh, kak. Nee, ik niet. Ik ga naar de upstairs en mill. De upstairs in die kelder. Maar ik heb afgesproken met een zeker iemand Ah, oh, vuile slat Maar wie dan? Maar Ricardo? Maar Ricardo, die feitkloot Ja, die heb ik ook nooit meer te zien Ik heb mijn dekbed al bij het trof moeten zetten Het is wel vrijdag Oh, mijn deur staat er lang, man, de vrijdag Kom je net aan? Trouwens, ik ga gewoon met jullie mee, hoor, naar de Trojan Hé, Ricardo dan? Ah, die lul, die had net ge-sms dat ik niet kan Nee, ik denk niet dat ik mee ga vanavond Zo niet dan? Ah ja, goed, is rest. Oh, banen zeg Nou ja, goed, ik krijg wel visite hoor Dus eh uh, Oh, wie dan? Twee bepaalde iemanden Oh, vuile slet Alsof jij de enige bent die hoe erg mag laten dekken. Oh, dit is een lekker nummer Spraat u zegeltje, Spraat zegeltje. oogstegeltje Van de u extra B geld Houdoe, vliegende Panthers. Het Foute Uur. Yes, volume iets opgeschroefd hier op kantoor. Stuur dus Monique van Heusden in de Q-app. Luc Bouwman die zegt, het Foute Uur staat in de, aan in de lesauto. Lekker lesgeven en luisteren tegelijk. Uh, wat een heerlijk Foute Uur zegt, stuurt Linda Pakkenis. En ik kreeg net een WhatsAppje gewoon op mijn eigen telefoon van Martijn Biemans. Die werkt hier ook bij Q-music. En uh, nou, die zat wel op te letten. Ik, namelijk, uh, ik heb hier helemaal nog niet naar gekeken vanmorgen, maar hij stuurt dit. Menno, nog uh, drie lijstjes. Nog drie lijstjes? Ja, nog drie lijstjes en... Dan zijn er weer uh, 500 lijstjes binnen voor de top 500 van de 90s? Dus als die drie lijstjes binnen nu en 10 minuten binnen zijn, dan doen we zo meteen een extra U-90s hit. Nou, dat is eigenlijk een soort van voortzetting van het foutuur. Dus uh, vul nog even je stemlijstje in voor de top 500 van de 90s in de Q-app of op Qmusic.nl. Dan moet toch lukken? Drie lijstjes nog. Ja, dat gaat, gaat je lukken. lukken.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 Que te doet, ik weet het niet. Wat je doet, niet. Wat je doet, ik weet het niet. Wat ik weet Enric Iglesias met Duel El Corazón hier is een bericht van Romy Kreuk niet in de Q-App. Lijstje ingevuld in mijn backseat Boys shirt. Ik voel me weer even helemaal tien jaar. Er zijn natuurlijk nu heel veel mensen hun lijstje aan het invullen. Dus ik ga ervan uit dat er zo meteen nou, dat die drie er zo, zo wel zijn. Uh, dus zo beneden een uur lang 90s hit voor de top 500 van de 90s. En het nieuws komt eraan met Fien. Ik uh, ben een beetje op tijd. Maar ik heb dus iets heel leuks. En typisch Nederlands dat je komend weekend kunt gaan doen. Huh?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 Ook geen ruimte om lekker thuis te werken? Breng spullen die je minder vaak gebruikt naar Olse Mini-opslag. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En je mag gratis gebruik maken van onze verhuisbus. Allstate. Geeft ruimte. Goede voornemens? Geef je interieur een nieuwe kleur. Bij Hubo nu 40% korting op Histor Perfect Finish Muurverf. Hubo helpt. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allstate.nl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 Voor hygiëne, veiligheid en gereedschap de KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals alle Chocomel en fristie. 1 plus 1 gratis. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecups. Cups, 2 dozen 7,99. We doen met je mee.